Het vaarverbod in Groningen en Friesland wordt ingetrokken. Vanaf morgenochtend 6 uur mag er in beide provincies weer worden gevaren. Er liggen zo'n 60 binnenvaartschepen te wachten tot ze verder kunnen. Het vaarverbod werd woensdag ingesteld vanwege de hoge waterstand. De vrees bestond dat de golfslag die schepen veroorzaken... de dijken verder zouden verzwakken. De dijken langs onder meer het Eemskanaal en het Winschoterdiep... zijn weer stabiel genoeg om de scheepvaart te hervatten.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 Bespaar ook op uw accountantskosten. Ga naar Cubus.nl. Het kantoor met de meeste vestigingen in Nederland. Cubus maakt ondernemen leuk. Vanavond in Caro Brandpunt. De kruistocht tegen een secte die zijn familie te gronden richtte. Ik moest het zelf weten. Als ik de is in Wouden was dat mij pakje aan. Geheime bandopnames bewijzen de hersenspoeling van volgelingen. Dat en meer in Caro Brandpunt. Vanavond om kwart over tien op Nederland 2.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 Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR op Radio 1. Insecten zijn niet alleen vervelend, kriebelig, bloeddorstig en vies. Ze zijn ook en vooral heel nuttig, mooi en intelligent. Maar de insecten hebben niet zo'n best imago. En dat is zonde en daar moeten we maar eens wat aan doen, vindt onze gast van vanavond Marcel Dieke, entomoloog aan de Universiteit in Wageningen. En hij is er begonnen aan een PR-offensief, te beginnen met een boek, getiteld Blij met een dode mug. Hartelijk welkom. Ja, dag. Uh, de rehabilitatie van het insect, is het, is het echt iets, iets wat u persoonlijk stoort als mensen negatief over insecten praten? Ja, daar kan ik me echt aan storen, omdat uh, dankzij insecten leven wij op aarde. En als mensen dus negatief praten over onze gastheren... die het mogelijk maken dat wij hier kunnen leven... dan denk ik dat dat uh, ja, niet terecht is. U, u besteedt ontzettend veel tijd en al heel erg lang aan insecten. Wanneer is dat begonnen, die fascinatie? Die is eigenlijk begonnen toen ik uh, biologie ging studeren... en waar ik steeds meer in de biologie leerde over insecten. En ook steeds meer te weten kwam hoe insecten... eigenlijk het leven voor ons op, op aarde mogelijk maken. En dat van alle dieren die op aarde rondlopen, alle diersoorten... 80% op zes poten rondloopt en dus een insect is. Hoeveel, hoeveel soorten insecten zijn er dan? Want ik, ik heb geen idee hoeveel dieren er allemaal al rondlopen. Er zijn op dit moment 1 miljoen soorten insecten bekend. En er worden nog iedere dag nieuwe insectensoorten uh, ontdekt. En We schatten dat er ongeveer 6 miljoen soorten insecten op aarde zijn. Er zijn ook mensen die uh, een schatting hebben gemaakt... van hoeveel individuele insecten er op aarde leven. En dan kom je een getal dat is niet eens uit te spreken, 10 tot de 19e. Dat is zo'n groot getal, dat heb ik omgerekend naar... stel dat ze allemaal zo klein zijn als een klein miertje en 1 milligram wegen... dan is dat voor ieder van ons op aarde ongeveer 200 tot 2000 kilo insect. Per kilo moeten we dan kijken. En, en, en hoe zit het dan met nog kleinere uh, wezentjes, bacteriën? Er zijn er natuurlijk nog oneindig veel meer van. Um, qua soorten niet. Qua individuen zijn er daar natuurlijk veel meer van. Maar qua soorten uh, zijn er van insecten insectenoptent de meesten bekend. Uh, veel meer dan van bacteriën of van schimmels. Uh. Heeft u een lievelingsinsect? Um, ik vind bitsprinkhanen bijzonder mooi. Uh, dat zijn beesten die, uh, die hun omgeving heel goed in zich opnemen. Met hun kop rond kunnen draaien. En als er iets in de buurt vliegt wat ze kunnen eten. Dan opeens, tjak, zijn een beest uit de lucht vangen. Maar ze eten elkaar op tijdens de paringen. Ja, uh, dat verhaal dat gaat en dat gebeurt af en toe wel eens. Maar het is niet zo algemeen als het verhaal wil. Maar het gebeurt wel eens. Uh, in feite kun je zeggen, uh, na de paring dan heeft het mannetje zijn taak volbracht. En wat hij dan doet in feite is... hij voorziet het vrouwtje van extra voedingsstoffen. Maakt het daardoor nog extra goed mogelijk dat zij eieren legt... die bevrucht worden met zijn sperma. Want ze kan dat sperma een hele tijd opslaan. Dus hij draagt zelfs nog bij aan zijn nakomelingen. In feite is het een soort opofferingsgezindheid. En dat is altijd als je kinderen neemt, hè, dan opwerp je ook een beetje je eigen leven eraan op. Dat, in dit geval wat radicaler dan bij ons mensen, ja. maar het komt op hetzelfde neer uiteindelijk. Stel dat er in huizen Dieke op een mooie zomeravond een mug rondzweeft, wordt die dan ook gewoon afgemaakt? Um, dat hangt er vanaf wat, uh, uh, wanneer. Um, als ik in bed lig en hij zoomt rond mijn hoofd, dan blijf ik meestal stil liggen. En dan denk ik van neem maar een beetje bloed en dan ben je daarna de rest van de nacht wel stil. Als hij dat niet doet en blijft zoomen, dan gaat hij er wel aan. Dat, het mooie, dat is het mooie. Dat klinkt een soort ook weer een soort zelfopoffering in van, nou ja, hij heeft, hij heeft honger en, en hij wordt wel rustig als hij die bloed op. Zou je zelf een insect willen zijn trouwens? Nou, dat, dat weet ik niet. Ooit, ooit jalousie ervaren, want, want ze mogen allerlei dingen die wij niet mogen. Uh, vliegen is natuurlijk al ja. een heel logische optie, ja. maar zo hebben ze ook uh, geslachtloze paring. Dat, dat je gewoon ineens dat doen bladluizen, die kunnen gewoon ineens zeggen van nou ja, nu, nu, nu wat kinderen hier. Ja. Als mannetje zou ik het bij de insecten niet erg goed uh, hebben. Want uh, er zijn nogal wat insecten die het rustig zonder mannetjes kunnen. Zoals die bladluizen. Daar kunnen de vrouwtjes het rustig zonder mannen. Dus dan zou ik niet zo'n beste leven hebben. Want daar hebben ze me niet nodig, het grootste deel van de, het jaar. Uh, er zijn ook insectensoorten die maar heel weinig mannetjes hebben. Net voldoende om de dochters te bevruchten. En het leven van een mannetje is meestal maar kortstondig. Uh, dus in die zin ben ik liever een mens. Of een insectenvrouwtje, dat zou ook nog kunnen. Ook We gaan het hebben over de efficiëntie van het insectenbrein. Want de meeste insecten zijn nou niet echt heel erg groot. Maar ze moeten wel allerlei taken kunnen vervullen. Ze lopen, vliegen, zoeken voedsel en ze planten zich voort. En dat doen ze dus allemaal met die kleine hersentjes. Hans Smit, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen... bestudeert de minibreinen en ook het leervermogen van sluipwespen. Onze verslaggever Remy van der Brand ging bij hem langs... in het Wageningse Insectenlab. Nou, zullen we maar eens beginnen met uh, de hersenen van de springkaan. Daar liggen er hier een paar bij elkaar. Het zijn echt, uh, ja, jeetje, ja. hoe ziet het eruit? Het zijn echt, het, van een afstandje als je snel kijkt, een soort minuscule garnaaltjes met uh, donkerbruine kwakjes erop. Nou, zeg. Maar ze zijn niet, want uh, als, als je aan hersenen denkt, dan denk je natuurlijk aan je eigen hersenen. Niet dat ik die zo heel vaak zie hoor, maar mensenhersenen. Mensenhersenen, ja, En dat zijn ja. een soort ballen. Dit zijn geen ballen. Nee, dit zijn inderdaad meer, ja, meer worstjes. Je moet je voorstellen dat uh, als ja, je kijkt... Jij noemt het ja, worsten. is een jij Ja, dat je, als je de kop bedenkt van een insect, er zitten natuurlijk twee ogen aan de zijkanten. En daartussen hangt een zeg maar, soort worstje. Ja. dat zijn de hersenen. En onder de halverwege dat worstje hangt nog een rondje, een bolletje. En dat zijn de hersenen en wel het deel dat onder de slok daarom zit. Maar wat toch interessanter is, is dit gedeelte... Dat uh, zijn eigenlijk de hersenen waar het uh, ja, dier ergens zeg, zeg maar zijn beslissingen neemt. bepaalt welke kant loopt hij op, wat doet hij met informatie uit de ogen en uit de antenne. Hè, waar de antenne, daar ruikt het insect mee, dat is zijn neus. En die informatie die komt binnen, hier via de antenale zenuw in dit bolletje. En dat noemen we dan de antennale lop. Nou, dat moet allemaal, allemaal daarin, daarin gebeuren, ja. in die kleine krakjes. Ja, ja. Maar het is toch wel ongelooflijk als je denkt bijvoorbeeld aan hoe een vlieg, een huisvlieg, en de capriolen die zo'n beest kan uithalen... als je bedenkt ja, wat voor complexe berekeningen een, een, een straalvliegtuig daarvoor nodig zou hebben om dat te doen... en wat voor megacomputer daarvoor nodig zou zijn... dat doet een huisvlieg met hersentjes van ja, ongeveer iets kleiner dan twee millimeter. En dan zijn er dus sluipwespen die nog veel kleiner zijn. Uh, ja, die doen nou dat allemaal met, uh, met hersentjes van, uh, van een halve millimeter of nog kleiner... Dat is wel verbazingwekkend. Ja. Goed, zullen we eens wat sluipwespen gaan ja. bekijken? bekijken. Um. Dit is een sluipwesp die parasiteert op poppen van vliegen. Ik zie uh, soorten muizenpoepjes ja, hier. Ik zie dus een hele grote muizenpoepjes. Dat hebben we bijvoorbeeld hier een hele pak van liggen. Het zijn de poppen van vliegen. En um, deze beesten dienen dus als pop, als gastheer, voor de sluipwespen die hierin zitten. Uh, als je goed kijkt, zie je op die poppen nu, op een van die twee poppen in deze. Ja. Ja. Zie je sluipwespen, een hele kleine sluipwesp. En, dit, en de, deze soort sluipwesp die gebruiken we dus om, om onderzoek te doen aan geheugen. En je ziet nog iets in, de, in die bakjes liggen, en dat is een papiertje. Ja. Met een hondje erop. erop met een vlekje erop. Nou, dat vlekje dat is een geur. Dus wij trainen onze sluipwesp op een bepaalde geur. En uh, ja, net als de, de wereldberoemde hond van Paflop. Uh, gaan ze dus die geur associëren met de beloning. En de beloning is in dit geval dus niet een beetje voer, maar het is een gastheer. En op het moment dat ze prikken in die gastheer... dan proeven ze dus de binnenkant van die gastheer. En dan proeven ze de beloning en die associëren ze met die geur. En dan leren ze vervolgens dat die geur die beloning voorspelt... Ja, ja. Dus uh, als het zo ruikt, dan uh, krijg ik vast een enorm lekkere pop waar ik mijn ei in kan Precies. prikken. Ja, ja. De sluifwespen die, ja, die weten vaak van een aantal geuren, van, dat weten ze al naïef als ze maar uit, uh, uit de kokon kruipen, waaruit ze als volwassenen komen. Uh, weten ze dat bepaalde geuren een goede voorspeller zijn van de aanwezigheid van gastheeren. Ja. Bijvoorbeeld als je koolplanten, daar vind je natuurlijk vaak rupsen van het koolwitje. Ja. Dus als je rupsen wil zoeken, dan moet je op koolplanten zijn. Maar soms dan zijn er geen koolplanten... en dan leggen die koolwitjes hun eieren op andere planten. En dat weten die sluitwespen niet. Maar als ze die dan vinden... dan associëren ze die geur van die plant... met aanwezigheid van die beloning van die, van die, van die, van die rupsen. Ja, dat kunnen ze dan wel leren. Dat kunnen ze leren, dan onthouden ze. Wat, wat voor geur hebben jullie dan hier in die bakjes? Ja, nou, wij, wij, wij gebruiken dus in dit geval helemaal kunstmatige geuren. Namelijk, we hebben uh, koffiegeur... We hebben een chocoladegeur, we hebben een vanillegeur, dat soort dingen die kun je echt, gewoon... dingen die, waarvan je denkt, nou, de, daar vindt een normale sluipwespen niet heel nee. snel. Nee, voorkomen, voorkomen kunstmatig. Maar het wat, wat handige is, ik kan het gewoon in een potje kopen en Zijn die geur gewoon, die blijft goed. Waar, waar wordt, dit, wordt dit ook echt gebruikt ja. voor uh, chocolade Als je dus een cake bakt met een chocola en je doet het een beetje goedkoop, dan kun je dat een uh, chocoladegeur erin doen. Dat, uh, Reageer ze erop op koffie en vanille en ja, zo? Ja, ze kunnen het waarnemen. Ze kunnen het ruiken en ze kunnen het leren. Ze kunnen eigenlijk iedere geur leren die ze kunnen waarnemen. En ze kunnen leren om die te associëren met hun beloning. Serieus? Serieus. Met een minuscule hersen? Je kunt ze overal op trainen. Maar hoe, ja, hoe meten we nou vervolgens dat, uh, dat geheugen? Je kunt natuurlijk niet een soort elektrode in de hersenen stoppen. Van, nou, je gaan je wat kunt het ze geen, geen tentamen laten maken. Dat ja, kan ook niet. Dus daar hebben we een apparaat voor. En, een beest dat goed loopt... Dat kun je in een heel klein eh, zogenaamd olfactometer stoppen. En dan loopt hij bijvoorbeeld de kant op van de chocolade of van de vanille. En dan kun je zien waar die voorkeur voor heeft. Laten we ze kiezen. Dus dat kan ik wel even laten zien in de, aan de andere kant. Zo'n soort caviar uh, race. Uh, ja, ja een soort caviar race. wordt je. Ja. Ja. En, uh, het bestaat hier uit drie onderdelen. Buisjes. Buisjes. Plastic, of van glazen buizen. Of, nou, het is plastic, maar nou, dat kan ik ook van glas. Uh, die schuiven we dan zo in elkaar. Zo. En nu zuigt dus Leon de helft van de wespen uit het buisje. Ongeveer 10 à 12 stuks. Dat zijn allemaal vrouwtjes. Die zijn getraind op vanille. We gaan ze nu in het midden van de buis. Wat, wat, ruiken ze, wat ruiken die dames vandaag? Vanille aan de ene kant en aan de andere kant schone lucht. Dus als het goed is, als ze geugen hebben, dan gaan ze naar het vanille toe... en anders gaan ze een willekeurige kant uit. Dus dan nou moeten we eventjes 10 minuten wachten. En dan komen we terug. En dan tellen we hoeveel wespen er links zitten en rechts zitten. Dus respectievelijk bij de geur waarop ze getraind zijn. En bij de, bij de schone lucht. Ja, negen aan de ene kant en uh, vier aan de andere kant. Dus uh, ja, ze hebben een duidelijke keuze gemaakt. Ja, maar waar, waar, waar zitten ze nou? Want die negen zitten bij de... De negen zitten bij de... Uh, ah, ze zitten bij de schone luchtkant. Aha. Ze gaan van de training als Dat is een training van Likmefes. Ja, ja, ja. Nou, het, kan, het kan zijn dat ze... Um, um, dat, de naïeve wespen verdelen zich niet 50-50, maar die, die doen maar wat. Dus het kan zijn dat ze geen geheugen hebben. En dat ze dan de ene keer dus naar deze kant gaan en de andere keer naar de andere kant. En dan... Maar deze zijn allemaal getraind, toch? Deze zijn getraind, ja. Dus uh, ja, dus. Um... Het is niet doorgekomen, dit. Ja, ik ken het niet. Er nee. nee, uh, zijn er dus... maar vier geslaagd voor de test. Ja, <laughs> Ja, dan haal je het heel vaak. <laughs> ik kan niet veel van zeggen. Niet. Voor de Hans Smit, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen... in gesprek met verslaggever Remy van den Brand. Marcel Dieke, entomoloog, zit hierin in de studio. Wat jullie daar hebben ontworpen is eigenlijk een soort IQ-test voor een wespen. Um, ja, eigenlijk testen we hoe slim ze zijn, hoe goed ze kunnen leren... en hoe goed ze ook dingen kunnen onthouden. En uh, Meestal kunnen ze dat heel lang ook onthouden... vergeleken bij hun, hun levensduur. Zo'n beestje leeft uh, misschien een week, twee weken en kan al een aantal dagen iets onthouden wat hij geleerd heeft in 20 seconden. Maakt het nog uit uh, hoe groot een insect is voor zijn, voor zijn IQ? Je zou zeggen, in, in zo'n klein insectje passen nou helemaal niet zoveel hersenen... dus dat kan niet heel intelligent worden. Um, wat we zien is dat die uh, insecten, ook als ze heel klein zijn... nog steeds dingen kunnen die ook honden kunnen. Uh, namelijk het associëren van uh, uh, een beloning met, met een uh, signaal. Uh, Uiteraard hoe kleiner die hersenen zijn, hoe minder ze kunnen doen. Maar waar we erg in geïnteresseerd zijn in Wageningen... is als die hersenen nou steeds kleiner worden... hoe weten ze nou nog steeds heel functioneel te zijn? Wat Hans er net over vertelde, is een vlieg die kan dingen doen... die een straaljager nog niet kan doen met een enorme computer. Hoe doet zo'n insect dat met zo'n heel klein stel hersenen? En dat moet wel heel erg efficiënt zijn. En als ze dus steeds kleiner worden, dan willen we graag weten... zijn er nou steeds minder hersencellen? Of worden de hersencellen kleiner en worden ze misschien efficiënter? En... Daar weten we nog lang niet alles van. En we zijn dus op zoek naar hoe, weten naar nou die hele kleine beestjes die zelf maar een halve millimeter klein zijn, dingen te doen die ook grote honingbijen of misschien een hond het kan doen. Maar hoe zou je daar ooit achter komen dat, dat het brein efficiënter werkt en hoe dat brein dat doet? Als, als ons menselijk brein al zo moeilijk te onderzoeken is? Nou, het brein van een insect is in die zin een stuk eenvoudiger te onderzoeken. Ten eerste omdat uh, de hersenen toch minder complex zijn en ook minder onderworpen zijn dan allerlei... als we naar onze hersenen onderzoek doen... dan zitten er allerlei complicerende factoren... omdat we ook kunnen denken en een aantal dingen kunnen veranderen. Zo'n insect dat denkt niet op de manier zoals wij dat doen... Uh, dat, dat, dat zit eenvoudiger in elkaar en daar kun je ook makkelijker mee experimenteren. Met onze hersenen is het veel moeilijker experimenteren. Alleen al bij de insecten van hersenen kunnen we veel makkelijker erin kijken... omdat we meestal de hersenen niet door hoeven te snijden om er nog in te kunnen kijken. Met moderne elektronenmicroscopische technieken kun je in de hersenen van zo'n insect kijken... zonder dat je ze in plakjes hoeft te snijden. Zitten die hersenen altijd in het, in het insectenhoofd? Um, het grootste gedeelte zit in het hoofd van het insect. Maar je merkt dat naarmate het dier kleiner wordt, dat er in dat hoofd steeds minder ruimte is en dat hij een deel van zijn hersenen ook in andere delen van zijn lichaam en dus in zijn romp ook gaat stoppen. En Hans noemde al net dat een klein stuk van de hersenen al onder de slokdarm zit. En dat je dus ziet dat als die kop te klein wordt om alles te bevatten, dat ze kennelijk ook een stukje al in de rest van het lichaam gaan onderbrengen. Ik heb wel gehoord dat spinnen een deel van hun hersenen in die poten dragen. Klopt, ja. die hebben. En naarmate de spinnen ook kleiner worden... hebben ze minder ruimte in de kop zelf... en dan moeten ze dat ook ergens anders onderbrengen. En dat, dat is iets wat uh, insecten en spinnen dus wel doen... Ja, wat uh, zoogdieren niet doen. En een deel van die efficiëntie zit dus, als ik het goed begrijp... in, in het niet hebben van al te veel afleidende gedachten. Dus waar de mens door twijfel wordt overmand bij elke beslissing... is dat insectenbrein gewoon... gaat maar één kant op, rechtlijnig. Ja, het brein is in die zin wat rechtlijniger. Uh, en, nou ja, sommige mensen stellen zich dat meer voor als een soort computer die je kunt programmeren. Of dat helemaal de juiste uh, vergelijking is, dat, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval wel iets wat, wat sneller een bepaalde weg inslaat en dan ook die weg volgt. Maar dan nog steeds door prikkels van de omgeving weer op andere gedachten gebracht wordt, zou ik bijna zeggen. Even terug naar de wesp. Sommige exemplaren worden heel groot, andere worden heel klein. Hoe is het mogelijk dat, dat dan de ene wesp heel groot is en dat dan het zusje ineens heel klein is? Ja, dan heb je het over sluipwespen. Uh, en dat zijn dus die, die dieren waar Hans net ook uh, onderzoek naar deed. Dat, uh, dat zijn niet de uh, grote geel-zwarte wespen die we kennen. Maar dat zijn beestjes die een halve millimeter klein zijn. Dit zijn beestjes die hun eieren leggen in de eieren van nachtvlinders. En die kunnen hun ei leggen in verschillende... Uh, nachtvlinder-eieren. En als dat ei heel klein is... En dus ze, leggen... ze jatten gewoon het ei. Dus dat ei is bedoeld om, om, om een rupsje te worden. Maar zij zeggen, nou, weet je wat, ik stop mijn kroost erin. Precies. En hun kroost leeft dan... ten koste van het rupsje wat daar bezig is te, zich te ontwikkelen. En dan komt er uit zo'n klein eitje... komen er twee, drie, misschien wel vier sluipwespen. Afhankelijk van hoeveel eieren de moeder erin gestopt heeft. En als het er vier zijn, dan zijn ze wat kleiner... dan wanneer het er maar eentje was. Want dan hebben ze gewoon per stuk wat minder voedsel. Maar als, we, als die moeder haar eieren legt in een groter ei... van een andere soort, dan kunnen ze veel, hebben ze veel meer voedsel... dan kunnen ze veel groter worden. Op die manier kun je één sluipwesp die kan dochters krijgen die in grootte variëren... van een factor 1 tot 7 keer zo groot. En... En toch doen ze hetzelfde? Als ze eenmaal uh, een grote wesp zijn... Dan, dan vertonen ze min of meer hetzelfde gedrag? Dan vertonen ze hetzelfde gedrag, maar we zijn nu heel erg geïnteresseerd... om te gaan onderzoeken hoe nou die hersenen precies georganiseerd zijn. En of die grote en die kleine hersenen, of die bijvoorbeeld evenveel hersencellen hebben. Of dat het dier wat grotere hersens heeft, meer hersencellen heeft. Uh, en hoe precies die organisatie in elkaar steekt. Daar heeft nog nooit iemand naar gekeken. En dat is fascinerend, omdat aan dit soort kleine dieren... waarvan een heleboel mensen mezelf vragen van... wat hebben ze dan ook nog hersenen? Ja, die hebben hersenen. Daar kunnen ze een heleboel mee. Dat is fantastisch. En je kunt daar dus onderzoek aan doen... wat je niet met ratten kunt doen en niet met mensen kunt doen... maar je leert er hele basale processen van hoe de hersenen georganiseerd zijn... waar ook voor de functie van onze hersenen iets van te leren valt. Hoe communiceren insecten eigenlijk met elkaar... Insecten uh, die kunnen kijken, maar de belangrijkste waarmee insecten met elkaar communiceren, dat is via geuren. Ze leven echt in een wereld van geur en smaakstoffen. En uh, geurstoffen, daarmee kunnen ze elkaar herkennen. En alles wat wij met taal doen, dat kunnen insecten met geuren en smaakstoffen doen. Dus die, kunnen... die hebben verschillende uh, geuren als, als woorden? Ja, dat, de, zo, de, als, een soort geur als, als boodschappen. Uh, ze hebben een geur op het moment dat, ze, dat een vrouwtje uh, een mannetje zoekt om mee te paren. Ze hebben een geur op het moment dat er gevaar dreigt. Ze hebben een aparte geur. Ze hebben eigenlijk een soort parfumdoos waar ze naar behoeven uit kunnen putten. om verschillende boodschappen uit te sturen. En dan communiceren ze ook nog met, met planten... of planten met insecten in ieder geval. Ja. Um, in die chemische wereld, in die geur- en smaakwereld... waarin insecten functioneren... daar zitten ook planten die het voedsel van een heel, heleboel insecten zijn. En er zijn als planten aangevallen worden door bijvoorbeeld rupsen... dan gaan die planten geurstoffen maken. En die geurstoffen die trekken de sluipwespen aan... die die rupsen parasiteren. En die plant die gebruikt eigenlijk de taal van de sluipwespen, van de insecten... om, je zou zeggen, om om hulp te roepen sluipwespen aan te trekken... en daarmee zijn eigen belagers te laten aanvallen door die sluipwespen. En als die sluipwespen dus zijn kroost stopt in het uh, eitje dat eigenlijk voor de rups bedoeld was... dan matst hij daarmee ook de sla of de, of de boerenkool waar het, waar het allemaal op plaatsvindt. Precies, dan heeft die plant, die is uh, bevrijd van zijn belager... En dus je zou kunnen zeggen, er is een, een veiligheidsinstantie uh, die hem bevrijdt van, uh, van zijn eigen vijanden. En dat weet die plant voor elkaar te krijgen. Door die geuren te maken op het moment dat, die weet dat de plant weet dat hij belaagd wordt door eieren of door rupsen. Dus, dus een plant heeft uh, een geur in geval van nood, begint hij een geur uit te, te, te scheiden. Ja, je zou dat een soort SOS-signaal kunnen noemen. Wat hij wat gaat maken, wat hij niet altijd maakt, maar hij maakt het pas op het moment dat hij belaagd wordt door een plantetend insect. Ruiken wij mensen dat, die plantengeur? Ja, wij kunnen het ruiken. Uh, het, is, um, het is een heel zoetige geur meestal. Afhankelijk van welke plantsoort je ook hebt. Maar um, ik kan het ruiken, ja. Dus, dus bijvoorbeeld die, die lekkere geur van vers gemaaid gras... dat is eigenlijk het, het kermen van het gras dat, dat onhulp smeekt? Eigenlijk, ja. Wat, dat zijn dezelfde geurstoffen Als je een plant... Uh, kapot knipt, dan maak je een deel van die geurstoffen ook. Ook al weten insecten heel goed het onderscheid te ruiken tussen een plant waar wij de schaar in zetten of een plant waar een rups zijn kaken in zit. Hoe is dit allemaal te onderzoeken? Dat, dat planten met insecten communiceren en dat dan weer gebruiken om andere insecten uh, weg te jagen. Hoe kun je dat ooit allemaal onderzoeken? Hoe, hoe, dan moet je, moet je gewoon het hele oerwoud in het laboratorium neerzetten op een gegeven moment. Uh, voor een deel is dat zo. Voor een deel brengen wij dat in het lab... en bestuderen we één op één die interacties... en bekijken we enerzijds het gedrag van de insecten... als we ze bepaalde geurstoffen aanbieden. Anderzijds, via chemische analyse, analyseren we... wat voor geurstoffen planten maken als ze aangevallen worden... Maar we doen dat ook in, uh, in veldomstandigheden. We gaan bijvoorbeeld naar buiten, ook uh, in de natuur of in een landbouwsysteem... waar we uh, bepaalde geuren aanbieden... of waar we planten blootstellen aan bepaalde rupsensoorten... en dan gaan kijken wat er gebeurt en of dat sluipwespen ook worden aangetrokken. En dan zien we dus dat als we een plant nemen... waar we bepaalde rupsen op uh, laten eten, een dag... en we halen die rupsen daarna terug uit, uh, uh, uit die buitensituatie naar binnen... we kweken ze door dan kweken we daar sluipwespen in. Daar zijn sluipwespen dus gedurende die 24 uur op afgekomen... die hebben daar hun eieren in gelegd. Dit, dit zou een hele makkelijke toepassing kunnen hebben... Uh, voor biologische landbouw. Als je biologisch wil bestrijden, is het heel handig om precies te weten... hoe je een, een wesp als natuurlijke bestrijder van een, een bepaalde schimmel... Ja. of een bepaalde vlinder... Ja, en dan zijn we dus ook terug bij het thema van waarom is het zo belangrijk... dat we weten wat voor insecten er in onze omgeving zijn... en waarom moeten we het insect rehabiliteren? Omdat wij in onze landbouw meestal onszelf dacht, dachten... dat we onszelf onafhankelijk konden maken van insecten... en dat wij met gifstoffen uh, planten wel konden beschermen. Nou, het bleek dat de plaaginsecten daar heel snel ongevoelig voor werden. Maar die gifstoffen die hadden ook dit soort natuurlijke vijanden... als sluipwespen uitgemoord. En dan waren er dus plaaginsecten... die een walhalla-situatie hadden. Want ze waren niet meer gevoelig voor het gif... maar hun vijanden waren uitgemoord... Nou, dan creëer je gewoon plaagsysteem in onze landbouw. De uitdaging voor onze landbouw is om onze gewassen te kweken in een omstandigheid... waarbij we de good guys, de, de goede insecten, het leven aangenaam maken... en de insecten die we niet op onze planten willen hebben... laten aanvallen door die beesten die daar van natuur al zijn. Maar ik kan me voorstellen dat het voor een wetenschapper ook een schok is... als je erachter komt dat planten communiceren. Ik moest meteen denken aan dat boek en, en film uit de jaren zeventig... The Secret Life of Plants, waarin, waarin de varen... ik geloof dat de varen was, wil ik vanaf zijn... maar aanweest ja. wie de moordenaar was. Ja, dat, dat is een uh, fantastisch science fiction boek. En toen ik aan het onderzoek begon om te laten zien... dat planten echt communiceren met sluipwespen... om op die manier rupsen te elimineren... toen kreeg ik van collega's ook heel vaak te horen... Joh, Bemoeien je nou niet met dat soort science-fiction-achtige zaken. Daar moet je ver van blijven. Ik zei, nee, ik zie echt dat dit gebeurt. En ik, eh, ik kan dat aantonen. En ze kwamen, Mijn collega's kwamen iedere keer weer met ja, maar als dit... of ja, maar als dat, wat mij iedere keer weer verder dreef... om te laten zien dat hun bezwaren ongegrond waren... en dat het echt zo was. En dat heeft me een jaar of tien geduurd... om helemaal onopstotelijk vast te stellen dat planten dit soort geurstoffen uitscheiden en dus communiceren. Toen waren mijn collega's ook overtuigd... en op dit moment is het een heel bloeiend vakgebied... waar wereldwijd een groot aantal groepen aan werkt... en kan laten zien dat dit in allerlei systemen werkt. En op dit moment weten we geen enkele plant die dit soort dingen niet doet. Maar, maar als als planten en dieren elkaar beïnvloeden en inzetten... voor hun eigen uh, hachje door geuren te verspreiden... Dan, dan zou je eigenlijk kunnen beweren dat uh, planten en insecten... al een hele primitieve vorm van landbouw bedrijven. Of veeteelt? Planten en dieren zijn natuurlijk constant bezig om zichzelf te beschermen ten koste van een ander. Want ja, de, de een zijn een brood is de ander zijn dood. Of andersom, de een zijn een dood is de ander zijn brood. Maar. Uh, Constant moeten ze overleven en ze moeten zorgen dat ze zelf zover komen. Nou, het feit dat er 6 miljoen soorten insecten op aarde zijn, dat er 300.000 soorten planten op aarde zijn, en als je naar de aarde kijkt vanuit de ruimte, dan zie je een groene planeet. Dus die planten die worden niet opgegeten door al die insecten. Nee, die houden elkaar ook in evenwicht. En er is nergens in de natuur een situatie waarbij insecten en planten grotendeels uitmoorden. Uh, dat moet ook de basis worden voor onze landbouw. Ik zie altijd een blauwe planeet. Ja, niet dat ik ooit in de ruimte kom, maar als ik foto's zie... denk ik dat het een blauw bolletje is. Dat... Dat, dat zijn dan de oceanen, maar het land is, is groot deel groen. groen. Ja, op, op woestijngebieden, omdat planten daar te droog. Maar in onze omgeving, landje op Schiphol... Dan, dan zie je vanuit de lucht allemaal groen. We gaan zo praten over hoe de insecten een voorbeeld kunnen zijn... voor de mensen. En we gaan ook wat, wat high-tech insectennieuws brengen. Maar eerst een insectenplaatje. Hey there little insect, don't scare me so Don't let Dolby baby and bite me no Hey there little insect, please calm down So we can have fun and fool around Hey there little praying badges I've what complained? each time on my arm you makes me faint Hey there little insect insect please calm down so we can have fun and pool around Look here I don't want to worry now Mr. Insect I don't want to fight I don't, I don't want to worry about a potential insect bite, insect, insect bite. And I don't want to worry, so please calm down Then we can have fun in full labor <laughs> Now hey there, a little hornet, it around you Sounds like a warning and it's scaring me. Hey there, little insect, please calm down. So we can have fun and fool around. Potential insect fight. I don't. know way. Now I don't want to worry. So please calm down. So we can have fun and fool around. Hey Hey Little Insect van Jonathan Richmond en The Modern Lovers. U luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR Radio 1. Te gast is Marcel Dieke, entomoloog en ja, PR-manager van Het Insect. Wat recente berichten opgevist uit de wetenschapsbladen waarin insecten een prominente rol spelen. U hoort een krekel, maar ik wil eigenlijk beginnen met, uh, met, met wespen. Want de Universiteit van Michigan, daar is onderzoek gedaan door Khalil Najafi... naar de manier waarop je eventueel op uh, uh, wespen of ook vliegen of andere insecten... een camera zou kunnen bevestigen. En dan zou je dus als een soort fly-on-the-wall situaties kunnen spioneren... waar je als mens even niet bij mag zijn of bij wild zijn. En dit onderzoek ging er specifiek over hoe je dan zo'n camera van batterijen kan voorzien. En daarvoor willen ze en dan de beweging en de warmte van het insect parasiteren. En dus een soort adaptertje aan. Het insect bevestigen om, om dat cameraatje te voeden. Dan stuur je gewoon insecten naar binnen en dan stuur je ze op een gegeven moment weer naar buiten. En dan kan je zien wat er daar binnen in die kamer gebeurt. Ja, dat is een heel... Aardige toepassingen en ook een fantastisch mooie toepassing... niet alleen als fly on the wall, als spionage... maar ook moet je je voorstellen bij situaties als uh, een tsunami in Japan... waar je eigenlijk wil weten wat er in die kerncentrale aan de hand is. Daar zou je dan zo'n insect naar binnen kunnen sturen... om te laten zien met dat cameraatje wat, er, wat de situatie precies binnen is. Maar als je, als je een nano adaptertje en een nano-cameraatje kan maken... dan kan je toch ook gewoon een nano-vliegje maken... Dat zou waarschijnlijk een volgende stap zijn. Maar zover zijn we nog niet dat we een uh, nano-vliegje uh, kunnen namaken... wat precies diezelfde dingen kan. Dus op dit moment parasiteren we nog het insect zelf. En, zou je, en er zijn dus in Japan kakkerlakken... waar ze een camera op gemonteerd hebben... waar ze dus die kakkerlak kunnen besturen... Uh, door in te grijpen op zijn hersenen. En die kun je dan in zo'n tsunami-gebied of in een aardbevingsgebied... ergens naar binnen sturen waar je als mens niet wilt of niet kunt komen. Waar ook honden niet kunnen komen... omdat het gewoon te dicht op elkaar ligt, alle brokstukken. En hoe vind je dan ooit die kakkerlak weer terug? Of heb je die dan ook nog weten af te richten... dat die weer naar buiten komt met de informatie? Nee, wat ze daar kunnen doen is hem sturen daarheen waar ze heen willen. En ze kunnen dus van afstand ook zijn, zijn hersen ingrijpen in zijn hersen en hem sturen waar hij heen zou moeten gaan. En op die manier kun je hem ook weer terug laten komen. Maar stel dat dat niet het geval zou zijn... dan nog is één kakkerlak met een cameraatje erop dat is niet zo erg als je die kwijtraakt. Want een nieuwe kakkerlak heb je relatief snel weer... en die, die kweek je en dan moet je alleen nog zo'n camera erop monteren. Als je dat hetzelfde met honden doet... die je jarenlang moet trainen voordat je die zover hebt... als zo'n hond in zo'n gebied uh, omkomt... dan is dat een veel groter verlies. Ik las ook dat ze wespen al gebruiken... om explosieven en drugs op te sporen. Ja, dat... Daar, daar is men heel hard mee bezig. En dat geldt hetzelfde principe. Je kunt ze trainen op de geuren van bijvoorbeeld TNT... of op de geuren van uh, drugs. En op die manier kun je dan aan het gedrag zien van die wespen... of er de geur van TNT of van drugs in de buurt zijn. En dat kun je bijvoorbeeld op, op Schiphol gebruiken. De veldspringaan dan. Um, de Switbert Ott van de University of Cambridge... die heeft uh, gekeken in de hersenen van de veldspringgaan. Het. Uh, het het mysterie was eigenlijk dat het beest het begin van zijn leven solitair leeft. Niet echt een heel sociaal beestje is. En dat ze dan op een gegeven moment besluiten om in een groep verder te gaan. En dan ontstaat dus die zwerm en uh, in de ogen van sommigen die plaag. Dat heeft ermee te maken dat op een gegeven moment het regenseizoen voorbij is. Dat er, dat er niet zoveel eten meer is uh, voor de beestjes. En dan komt er een stofje vrij in die hersenen dat bepaalt dat die ineens een, een, een zwermdier besluiten worden. En wat ze hopen natuurlijk, is dat als je dat stofje hebt... dat je dan ook iets tegen die plaag zou kunnen ondernemen. Ja, dat, dat zijn dingen die ook bij de woestijnspring gaan gebeuren. En waar inderdaad die overgang van individueel naar sociaal dier... en waar ze dan in grote groepen eh, trekken... op het moment dat je zou kunnen weten wanneer dat precies plaatsvindt... en wat daar precies in de hersenen eigenlijk gebeurt. Dat is heel interessant, want inderdaad van sociaal... Van solitair levende dieren naar sociaal levende dieren. Waar de hele fysiologie trouwens ook van het dier verandert. Van Als ze sociaal leven dan opeens dan gaat het vooral over eten en uh, verspreiden. En niet zozeer meer nakomelingen produceren. Terwijl als ze alleen leven dan hebben ze een groot uh, ovarium en leggen ze eieren. Het zijn heel verschillende levensfases ook waar ze in zitten. Dus er moet iets heel centraals in het lichaam van het beest veranderen. Waardoor ze eigenlijk een, een heel ander dier worden. Maar stel dat je weet wat er in de hersentjes van de veldsprinkhaan verandert... alvorens hij deel uitmaakt van een zwerm en dus een plaag. Wat kan je dan nog gaan doen? Moet je dan die beesten genetisch gaan manipuleren... of moet je medicijnen gaan verspreiden? Ik denk dat het meer erover gaat van begrijpen... wanneer het dier overgaat van alleen leven naar in groepen leven. En of we kunnen begrijpen wanneer dat plaatsvindt... onder invloed van welke externe... Uh, omstandigheden, zodat je ook weet bij welke omstandigheden... je moet gaan zoeken naar die dieren voordat ze zo'n zwerm worden. En je moet dus niet gaan denken aan het veranderen van de dieren... maar weten in de biologie van het dier waar de overgang van een niet-plaag... naar een plaag zou kunnen optreden. En dat is in feite alles wat we, wat, wat we met insecten om ons heen doen... Om goed met hen op deze planeet te kunnen leven en geen problemen te ondervinden... moet je eigenlijk weten hoe ze functioneren. En dan kun je die enkele problemen die er kunnen ontstaan... en er zijn inderdaad problemen die insecten kunnen veroorzaken... die zou je dan kunnen voorkomen of zelfs uh, kunnen vermijden. De bijen dan. Was uh, een nieuws. Dat stond geloof ik in Science van de University of Sheffield. En uh, die hebben het, een bijenzwerm vergeleken met het menselijk brein. En die vroeg zich af hoe het kan dat zo'n zo zwerm bijen, dat die zo ontzettend effectief beslissingen kan nemen. En dat die niet door twijfel worden overmand bij het minste of geringste. Nou, blijkt, blijkt, dus die, die, die schudden en die dansen een beetje met hun kont... om richting aan te geven aan elkaar. Maar er zijn er natuurlijk altijd een paar die zeggen... nee, we moeten niet daarheen, we moeten die de andere kant op. Die, die zijn als het ware aan het, aan het muiten of verwarring aan het zaaien in de achterhoede. Die worden dan door andere bijen in toom gehouden. Dus, dus alles wat afleidt van de centrale beslissing... wordt meteen door de, door de rest van de groep... Weggetrokken. En dat, dat had hij een soort model van gemaakt. En dat zou je dan weer kunnen toepassen op de vergelijking met menselijke neuronen. En dan krijg je dus eigenlijk dat een, dat een bijenzwerm een soort bewustzijn heeft. Ja, wat, wat het interessante van dat onderzoek was dat uh, beslissingen niet alleen genomen worden door positieve beslissingen. Er komt een bij terug. In dit geval ging het over waar moet ik uh, moet een, een nieuw volk, wat met de Koningin, ergens een nieuw nest moet gaan plaatsen, waar moeten we dat nest gaan, uh, aan uh, gaan starten? als er dan bijen komen die zeggen van dit is een heel geschikte locatie... en er komen bijen die zeggen dit is een geschikte locatie... dat er niet alleen positieve informatie komt van dit is een geschikte, ge geschikte locatie... maar dat ze ook de andere locatie kunnen zeggen... nou die is toch niet zo geschikt. En dat er zowel positieve als negatieve signalen worden afgegeven. En die combinatie van positieve en negatieve signalen... die maakt dat er ook op een gegeven moment... een afgewogen beslissing door zijn volk gemaakt wordt... zonder dat iedereen hoeft te stemmen. En dat zijn processen die in onze hersenen eigenlijk ook plaatsvinden... waar positieve signalen binnenkomen bij bepaalde hersencellen... en negatieve signalen en de relatieve hoeveelheid van positief en negatief... bepaald op een gegeven moment doen of niet doen. Meer over bijen. Bijen zijn zo'n beetje... Nou, dat zijn wel de insecten die geen imagoverbetering nodig hebben, toch? Die bijen, daar nee. hebben we allemaal sinds Maya en misschien daarvoor al een enorm positief beeld van. Ja, dat is, dat is inderdaad, samen met een lieve heersbeestje, is er honing bij, daar, daar heeft iedereen een positieve associatie bij. Het knuffelinsect. Nou, ja. ook voor Wim van Grastek. Hij is al 30 jaar imker en hij heeft een heel bijzondere band met en een hele bijzondere kijk op zijn bijen. Onze verslaggever Remy van der Brand, die ging eens op bezoek. dat de begint al te bloeien, zie die gele. Oh ja? Ja. Hier komen ze ook al tussen. Zie. Heeft u hier nu ook speciale planten staan voor de bijen? Ook? Ja. Dus dit zijn hier al, al die Dus de, die gele, de gele bloemetjes. Ja, die bloeien het eerste. Dan is straks één gele plaat. En daarna komen de krokus, de sneeuwklokken, uh, de holwortel. Als je hier over een terugkomt, zie je één grote bloemen zijn, hoor. Een imker begeleidt zijn bijen. Die mollen komen ook al, allemaal naar boven. De mollen zitten hier al. Ik maak een onderscheid tussen een imker en iemand die bijen houdt. En hier heb je de lindes. Hier zijn de linden. Een imker die respecteert het wezen van de bij, de immen. En iemand die bijen houdt, dat is eigenlijk ja, zoals je kippen houdt. Eruit halen wat eruit te halen is. Dus is een imker... Een bienenvater, zeggen ze in Duitsland, of een bienenmoeder. dat is echt iemand die het wezen van de bij respecteert. Ik voel me echt een bijenvader. Wat zijn bijen voor u? Bijen zijn voor mij eigenlijk het voorbeeld. Uh, zoals we als mens zouden kunnen evolueren, als mensen zouden kunnen ontwikkelen. Een liefdewezen: de top van de evolutie is een bij. Een bijenvolk. Niet een bij. Want een bijenvolk is eigenlijk... Ik, je kunt het alleen maar als individu zien. Als totaliteit. Eén bij is geen bij. Het hele volk is één bij. Is de imme. En ik, als ik... Nou, ik kan hooguit een tipje benaderen... wat het bijenvolk als wezen is. Als ik dat aan het eind van mijn leven zou kunnen bereiken... dan zou ik heel gelukkig zijn... Dus het is een liefdewezen volgens u. Heeft het nog meer uh, nou ja, bijna menselijke eigenschappen... of die je als mens heel graag zou willen hebben? Ja, ik denk wel. Eigen karakter. En een, en een vorm van wijsheid. Ze nemen altijd de juiste beslissing. Er is nooit geen twijfel over de verkeerde beslissing. Maar dat is wel heel erg knap. Ja, dat is ongelooflijk knap. Ze nemen altijd de juiste beslissing. Dus zijn er voorbeelden waaraan u dat heeft gemerkt? Van nou, dit is gewoon... Nou kijk, euh, laten we een, een oplossing noemen. Stel dat er nu in de winter een muis binnenkomt. In een korf of in een kast. Die zou dus aan de voedselvoorraad kunnen knagen. Dus op het moment dat die euh, muis er dichtbij komt, steken die bijen hem dood. Die bijen kunnen niet zo'n geraamte van zijn muis de kast uitdragen. Dat is die weegt veel te zwaar. Dus mummificeren ze hem. Want anders zouden ze in een ondraaglijke lucht moeten leven. Ja. Dus dat doen ze al voordat die gaat rotten. En dat zijn... Ja, als ze geen wijsheid zouden hebben... dan zouden ze zo'n dingen niet voorkomen. En zijn bijen anders dan andere insecten? Ja. Even van grote verschil is als ze als volk leven. Als we over de bestuivende insecten hebben. Er is dus altijd de koningin met uh, 7.000 tot 10.000, 12.000 werkbijen. Terwijl een wesp of een hommel als, alleen als koningin overvindt. Het, het andere is dat ze, zich, dat ze hun eigen lichaam, hun eigen skelet bouwen. Dus vanuit eigen substantie hun, hun cellen bouwen. Hun raadstructuur. Doe na... wespen dat niet? Nee, die kouwen. Die zweten geen was of iets dergelijks. Die kouwen op rietmatten of kaal hout. Ja. Een soort houtpap. Ja maak papier dus die, Ja, ja zo, een soort houtcellulose. En daar maken ze hun, hun nestmateriaal van. Dus die zweten niet iets vanuit zichzelf. Dat is denk ik op zich heel uniek. En dat ze, een bepaald, dat ze warmte op kunnen wekken. Dat ze dus een, bijna tot de lichaamswarmte van de mens komen. 35 graden. Dus ze kunnen überhaupt die warmte uh, beheersen. Ook als het heel heet wordt, koelen ze gewoon. En dat is fenomenaal. Dat kan geen enkele ander wezen. Maar hier aan deze kast kunnen we aan deze kast wel even kijken naar het bijenvolk. Kijk, hier zie je een wintertros zitten. Maar heeft u gewoon in één kast heeft u een plaat gemaakt zodat ze ja, zoals begluurd de... kunnen worden? Ja, en hier aan de achterkant ook. En aan die andere zijkant kan ook los. En hier zie je. Ja, je voelt nou geen. Nou, je kunt een heel klein beetje temperatuur voelen. Zie. Maar straks, als het dus broed in zit dan is dit, voelt het dit gewoon 35 graden. Jonkies. Ja, dus eitjes, larven. Of... Er is nog eigenlijk best veel ruimte over in de kast. Ja, nu wel. Hoeveel bijen zouden dit nou zijn? Weet u dat? Nou, misschien 7000, 8000. Zoveel? Ja. ja, het is zo'n kluit. En die zit zo samengepakt. Ja, want het is inderdaad een uh, kluitje van... Wat is het? 20 centimeter doorsnee of zo? Ja, maar er kunnen ontzettend veel bijen in zitten. Ja, maar in de zomer heb je dus een uh, volk dat heeft al veertig, vijftigduizend mensen. En heel af en toe, als je het geluk hebt, dan zie je de koningin ook uh, een keer over de tros heen lopen naar de buitenkant. Ik heb wel eens gehad dat ik zeg van, oh majesteit, waar zit je toch? <lacht> en nog geen minuut later komt ze naar buiten. En dan loopt ze over de raad heen en dan zie je ze tegen de ramen aan. Dat is echt waanzinnig. Liggen hier nog... Want we doen hier nou niks, hè? Want ik wil geen trillingen hebben. Ik wil... Want er is nog genoeg te doen nu. Maar straks als het warmer wordt, dan, ga ik, dan wordt hier alles weer aan kant gemaakt. Je laat ze echt met rust. U komt hier ook gewoon niet. Jawel, ik kom hier wel. Want ik kom hier bijna elke dag. Oh, dat, even, even buurten, ja. ja. Buurt, hè? Ja, gewoon... Als je in, echt in een bijenstal komt, dan hangt een bepaalde sfeer. Uh, je komt zo'n ruimte in met een bepaalde devotie. Want ik kom echt in hun lichaam. Want dat, dat, dat lichaam is niet alleen... Wij zijn gewend om navel te staren. Zo'n bijenvolk is alleen maar de kast of de korf waar die in zit. Maar zo meteen ontstaat het seizoen. Februari, maart, april, mei. Dan is zo'n bijenvolk 8, 9 kilometer groot. Maar sta ik nu in het lichaam van een bij? In feite sta je nu in het lichaam van een bij. Dan had ik misschien ook anders binnen moeten wandelen. Nee, dat weet je niet. Nee. Als je niks weet, kun je ook niet zo gauw iets fout doen. Oh, gelukkig. Zeg maar... Als je echt kunt communiceren met bijen... je kunt vergelijken met mensen ook. Stel dat ik bij jou op bezoek ga komen en jij houdt van rust... en dan komt er met veel bombardie en heel opgewonden binnen, dat irriteert je. Nou, dan doen die bijen precies hetzelfde. Die bijen hebben hun eigen... Uh, ik behandel hen op exact dezelfde manier als ik naar mensen toe ga. Dus met respect. Dat is voor mij een... een ja dat hadden ze een paal boven water. Er is niets aan wat ik op wat voor manier ook twijfel. U hoorde Imker Wim van Grastek in gesprek met verslaggever Remy van der Brand. U luisterde de Radio in gesprek met Marcel Dieke, hij is entomoloog. Ja, het klinkt heel idyllisch eigenlijk, zo'n bijenkorf, zo'n bijensamenleving. Ja, dat is, uh, het is natuurlijk iets heel bijzonders dat daar een samenleving van, van 8 tot, tot 40.000 individuen in zo'n bijenvolk leeft, uh, onder leiding van een koningin. Um, dat heeft ook de mens door de eeuwen heen al geïntrigeerd. En in feite, uh, bijen zijn een van de sociale insecten. Je hebt ook mieren en termieten. En bij mieren kan het volk zelfs nog wel groter worden. kan wel een paar miljoen individuen omvatten. En dat wordt dus geregeld vanuit in feite die ene bijenkoningin. Uh, als die koningin verdwijnt uit het volk, dan is dat volk ten dode opgeschreven. Die koningin in de eentje, weet dus dat hele volk op de een of andere manier te organiseren. Nou, dat is uh, heel bijzonder. Het is niet alleen maar idylle, want, want termieten voeren ook heuse oorlogen verschillende volkeren tegen elkaar. Ja, termieten, maar ook mieren die kunnen oorlogen voeren... op het moment dat er voedsel tussen twee nesten in ligt. Of er zijn ook termieten die inderdaad andere termietensoorten... als slaven naar binnen halen. Ook in het bijenvolk, in het bijenvolk is het niet allemaal zo idyllisch als voorgedaan werd. Ook daar als een van de bijen iets anders doet... dan wat in de interesse van de koningin is, dan kan daar ook disciplinaire maatregelen volgen. En als dus een van de werksters toch eieren gaat leggen... wat aan de koningin voorbehouden is... dan worden die eieren ook radicaal uh, afge, weer gedood. En kan het ook zijn dat de bij die bezig is om een eieren te leggen... de werkster, dat die ook gedood wordt. Dus er heerst ook wel een zekere discipline en ordentroepen. Het is nou. niet alleen maar een liefdeswezen. Wat maakt... Nou ja, eerst een andere vraag. Wat weten we eigenlijk over die samenlevingen van, van mieren en bijen? Hoe, in hoeverre weten we hoe de verhoudingen liggen... wie welke taak op zich neemt en hoe dat allemaal gecommuniceerd wordt? Um, we weten dat de, de communicatie vindt erg sterk plaats... Uh, via allerlei geuren en, en smaakstoffen weer. Uh, of een koningin in het volk is, dat weet ook ieder individu in het volk. En sterker nog, die individuen die hebben ook zelf iets van die geur van de koningin... Op zichzelf. En op die manier worden ze ook herkend... als lid van de gemeenschap. En als er een bij of een mier uit een ander volk binnen wil komen... wordt hij herkend aan zijn lichaamsgeur. En die wordt of geweigerd aan de ingang van het nest... of als hij toch probeert binnen te dringen... dan wordt hij hardhandiger eruit gezet of, of wordt afgemaakt. Aan het voorbeeld van de werkster die toch een ei legt... zou je kunnen afleiden dat er wel degelijk nog individuen bestaan in, in de kolonie? Ehm... Um... Ja, maar het is wel een heel aparte vorm van individu, Want ze zijn bijna allemaal ook aan elkaar verwant. En afhankelijk van hoeveel darren, hoeveel mannetjes de koningin bevrucht hebben... en dat is meestal maar uh, een paar, minder dan tien... Uh, zullen ook al die werksters in dat volk, dat zijn allemaal zusters van elkaar. En in die zin is het dus heel erg sterk verwant, ook al die bijen met elkaar. En dat, heeft ook, uh, dat, dat betekent dus ook dat, dat individu... Je zou inderdaad zijn zo samenleving als een individu kunnen zien. Dat zijn, zou je kunnen zien als cellen die ook veel met elkaar genetisch verwant hebben. Want dat zijn allemaal zussen van elkaar. Dus dan is inderdaad uh, de bijenkorf of, of de myroglonie één organisme in, ja, in, in, in om, deze. Ja, om het op die manier als één organisme... want het is in feite is er ook maar eentje die reproduceert. En ja over reproductie gaat het in, uh, in het leven. Dus het is al één reproduceren. Dat is hetzelfde als dat in ons lichaam. Zijn er maar een aantal cellen die zorgen voor de voortplantingscellen. En de rest doet mee in het hele organisme... en zorgt dat uh, die paar cellen die uh, eicellen of zaadcellen kunnen aanmaken. Hoe komt dat? Dat het, dat het ene insectensoort uh, individueel blijft leven... en zichzelf blijft voortplanten... en, en gewoon eenzaam zich door het leven sleept... En, en dat de andere besluit om in groepsverband te gaan werken? Um, ja, dat is... Waarom dat zo gaat, weet wel, ik niet. Op welk punt in de evolutie gebeurt het... dat de ene insectensoort sociaal wordt en de ander niet? Het, het zal ermee te maken hebben dat je als groep sterker staat... en dus meer kunt doen dan anderen. Uh, en het feit dat je zo aan elkaar verwant bent... betekent ook dat het zeer zinvol is. Kijk, die werksters die uh, hun reproductie opgeven... want dat, dat is in feite wat er gebeurt, dat doen ze zodat de koningin die aan hen verwant is, meer nakomelingen kan produceren. En als geheel profiteren ze met z'n allen van. Want die koningin, dat is een, in feite een eilegmachine. Uh, bij, de, bij bijen zie je dat nog niet zo heel sterk, maar bij termieten... een koningin nou, die is in feite niet meer in staat om te wandelen... want dat is in feite een worst die nou zo ongeveer de helft van mijn vinger is... En de termieten zelf die zijn kleiner dan het vingertopje van me. Dat, dat is één grote eilegmachine die honderden eieren per, uh, per minuut produceert. Um, dat, dat kan alleen maar als de rest van al die nakomelingen... zorgt dat die koningin beschermd is, eten krijgt... en dat dat hele systeem uh, als, als een volk uh, bij elkaar blijft. Nu hebben we het toch over redelijk uh, gangbare insecten. We hebben het over bijen, wespen, mieren. Maar... Een van de andere leuke dingen aan insecten... is dat er zoveel ontzettend maffe, rare exemplaren van rondlopen. Zelfs al de variatie van de wesp. U liet mij zojuist een plaatje zien, het is, het is radio... van een, een wesp met een reusachtige stengel aan zijn kont. Ja. Wat, wat, wat was dat? dat? Dat was een wesp en die legt uh, een sluipwesp weer... en die legt haar eieren in uh, solitaire bijen... Dat zijn bijen die dus niet zo'n volk maken, maar die in hun eentje leven. En die leven in hout. En die zitten diep in het hout, en zitten daar de larven van die, van die, van die bijen. En die wesp die moet met haar legboor... moet ze die uh, diep in het hout zittende larven van die bijen weten te bereiken. Die boort met die legboor diep in een houtblok. En die wesp die was misschien een centimeter of twee... Die legboor die was veel langer dan haar lijf. En daarmee boort ze in dat hout... totdat ze die larven van die solitaire bijen bereikt heeft. Dat is dus een apparaat wat het beest constant met zich meedraagt. Wat langer is dan, dan zijzelf is. Moet je je voorstellen dat je iedere dag met een bezemsteel... door het leven gaat, die aan je kont hangt. Die langer, die, die zeg maar 4, 5 meter lang is. Dat is ontzettend onhandig. En dat je daar ook nog mee weet te boren in dat hout. Zou je kunnen zeggen dat, dat insecten de wonderkinderen van de evolutie zijn? Ja, wat je kunt zeggen is, insecten zijn inderdaad zo wonderlijk. Ze zijn ook zo soortenrijk. En ze weten ook overal op aarde te komen. Je hebt ze van de Zuidpool tot de Tropen tot de Noordpool. Overal waar je komt is er wel ergens een insectensoort die aan die omstandigheden is aangepast. Zelfs in ons gezicht, hè, want wij hebben gezichtsmeid tussen de poriën van, ons, van onze mooi verzorgde Nivea-huid. Ja, um, nou zijn dat niet echt insecten, want ze hebben acht poten. Maar we nemen ze wel meestal toch mee, zijn dus eigenlijk spinachtigen. Maar dus in ons gezicht zitten er dat soort beestjes... die heel verwant zijn aan insecten... Die leven gewoon in de haarzakjes van onze huid. Nou, daar hebben we helemaal geen last van. Die leven met ons mee ons hele leven lang. Hoezeer u ook hier binnenkwam om, om een pleidooi te houden... voor de rehabilitatie van het insect, u eet ze ook graag? Jazeker. Ik, euh, insecten zijn eigenlijk al... sinds is worden ze door mensen ook gegeten. Je komt ze overal tegen. Ze zijn ook bijzonder lekker. En Wat is uw lievelingsinsect om te eten? Het, ik heb ongeveer vijftien soorten insecten gegeten. De lekkerste die ik gegeten heb, dat waren libellenlarven. Waar smaken die naar? Waar kan je het mee vergelijken? En hoe eet je die dan? Um, ik heb die gegeten in China. En daar werden ze gefrituurd samen met uh, pepermuntblaadjes... die meegefrituurd werden. Ja, de smaak daarvan is moeilijk te vergelijken. Dan vraag ik vaak waarnaar smaken garnalen. Ja, die smaken naar garnalen. Dat kun je ook niet echt met iets vergelijken. Nee, nee. En als je niet weet, zeg je meestal kip. Maar dat lijkt me in het geval van, van zo'n larve ook moeilijk. Nee, dat is er zijn mensen die vinden het een beetje een noodachtige smaak hebben. Uh, en het hangt nog een beetje vanaf hoe ze klaargemaakt worden ook. Want uh, het ene rundvlees en het andere rundvlees hangt van hoe het klaargemaakt is. Het kan heel anders smaken ook nog eens. Een van onze vorige ministers die heeft nog een soort... Uh... Campagne gestart om, om ons aan de insecten te krijgen. Want we, we moeten eiwitten ergens vandaan halen. En om nou alles van dieren te halen is slecht voor het milieu. Zal het ooit lukken hier in het Westen? Um, ja, ik ben een heel optimistisch mens. En ik denk dat als mensen gaan leren waarderen hoe lekker ze zijn. en dat, het feit dat insecten op de hele wereld al gegeten worden. 80% van de wereldbevolking eet al insecten omdat ze ze zo lekker vinden. Niet omdat ze honger hebben, maar omdat ze ze als een delicatesse beschouwen. Zoals wij, beschouwen, zoals wij garnalen eten. En een kreeft is ook en een, een soort reuze. Een kreeft is, of een garnaal, dat scheelt niet zo heel veel meer. En als je een garnaal naast een springhaan legt... Ja, de een leeft in het water en de ander leeft op het land. Maar dat ziet er niet heel verschillend meer uit. Een springhaan is ook een delicatesse in Afrika. Als wij die, dingen, die, die dieren als delicatessen gaan zien en gaan eten dan ben ik ervan overtuigd dat dat een nieuwe generatie eten... In, in Nederland en in het hele Westen gaat opleveren. We zijn er al een flink tijdje mee bezig om dat te vertellen... en ik merk dat er steeds meer uh, voedingsbodem voor ontstaat. En dit voorjaar verschijnt ook een heus insectenreceptenboek... Dat, dat gaat verschijnen. En 25 februari dan is er een Insectendag. Fascinatie voor Insecten. Uh, waar is dat en, en wat gaan we daar doen? Nou, dat past ook in het beeld van uh, de PR voor Insecten. We gaan daar een hele dag uh, lezingen in Amsterdam in de Artes Parkzalen. Gratis toegankelijk, maar wel van tevoren opgeven. Op de website www.ue-stichting.nl. Of gewoon via labirint.nl, mag ook. Um, de eerste spreker zal Milas Dekkers zijn. Er zullen hapjes zijn waar u insecten kunt eten. Er wordt van alles en nog wat verteld over hoe mooi nuttig en fantastisch insecten zijn. Een insectenpiepshow bijvoorbeeld. En uh, lezingen over het eten van insecten en over de evolutie van insecten. Nou ja, dit was Marcel Dieke. Hartelijk dank voor uw komst. Entomoloog aan de Universiteit van Wageningen. Dit was ook Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen te vinden via onze website www.labyrinth.nl Volgende week zondag. Dan zijn we hier weer op Radio 1. En dan duiken we in de zelfhelende werking van onze hersenen. Oftewel het